11 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In een huis in Bildhoven is een dode gevonden. Het gaat mogelijk om een misdrijf. Volgens RTV Utrecht is het lichaam gevonden in het huis van Koen Everink... de man die enkele jaren geleden werd mishandeld door kickboxer Bader Hari. De identiteit van de dode is nog niet bekend. In Honduras zijn honderden studenten woedend de straat opgegaan... naar de moord op een activiste. Ze werd gisteren doodgeschoten in haar huis... Zij werd een nationale bekendheid door haar acties tegen de bouw van een grote dam. De studenten verwijten de overheid dat die te weinig heeft gedaan om de activisten te beschermen. Er waren harde confrontaties met de oproerpolitie die traangas gebruikte om de demonstranten in toom te houden. Een fastfoodrestaurant werd in brand gestoken. De kans dat ambtenarenpensioenfonds ABP moet korten op de pensioenen is opnieuw groter geworden... nu de dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland waarschijnlijk onder de 90% is gezakt. Officieel wordt de dekkingsgraad pas volgende week bekendgemaakt... maar de bestuursvoorzitter van het ABP waarschuwt er vandaag al voor in de Telegraaf. Of het fonds inderdaad moet korten op de pensioenen is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten van het ABP de rest van het jaar. Israëlische militairen hebben een Palestijnse vrouw doodgeschoten nadat ze met haar auto was ingereden op een legerpost. Dat gebeurde op een doorgaande weg op de westelijke Jordaan-oever. De vrouw reed in op een militair die daardoor gewond raakte. Het leger zegt dat ze een mes bij zich had, vermoedelijk bedoeld om te gebruiken tegen de militairen. Eerder deze week vielen twee Palestijnse tieners op de westelijke Jordaan oever een Joodse kolonist aan met honkbalknuppels. De jongens werden door veiligheidstroepen doodgestoken. In Parijs is een groot passagiersvliegtuig bijna in botsing gekomen met een onbemand vliegtuigje. De Franse luchtvaartorganisatie zegt dat de Airbus en de drone vijf meter van elkaar vlogen. De organisatie noemt het een ernstig incident. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied naar het noorden. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten geleidelijk droog. Soms wat zon en het wordt drie tot zes graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. Ja, we hebben vandaag uh, twee gasten. We hebben Frank Korpershoek, de aanvoerder van Telstar... in het eerste uur uitgebreid gehoord met mooie verhalen. Ron Perenboom-Voller is in ieder, in ieder geval nu ook binnen. En dat is iemand die ik heel goed ken, want we speelden in een aantal musicals. Jij hebt veel muzikaal talent... Ja, uh, dat hoor je niet over jezelf te zeggen... maar ik hou er wel van, ja, dat ja, klopt. Nou ja, Hij ja, had meestal de hoofdrol en dat ging allemaal hartstikke leuk. Ja. Wat belangrijk ook is, is dat jij bij je muziekkeus... eigenlijk bij iedere plaat wel iets te vertellen hebt. Ja, dat klopt. Je wilde Harry Saxioni horen, waarom? Nou, Harry ken ik goed, dat uh, is een leuk verhaal. Uh, als je weet dat Harry toen hij opgroeide... hij is een meestergitarist... maar tegelijkertijd was hij ook een zeer getalenteerde voetballer. Hij speelde bij Ajax... En uiteindelijk was er een... Uh, hij, hij kon niet kiezen. Hè? En, en het was echt zo'n jongen die, die volkomen bezeten was van allebei. Hij kwam bijvoorbeeld thuis van een training... pakte zijn gitaar, ging studeren... en toen kwam zijn vader op een gegeven moment binnen en zei... Hé hey Harry, heb je je voetbalkleren al aan? Dat was de volgende ochtend. Hij had de hele nacht doorgespeeld. En op een gegeven moment kwam er een uh, selectiewedstrijd... Uh, en de grote Michels kwam kijken. Dus hij was helemaal uh, opgepompt, zeg maar... En uh, hij monsterde zo zijn tegenstander aan van Volendam. Hij keek eens even, hij zegt, we waren jochies, hè? dat waren pubers natuurlijk. Hij zei, nou die kan ik wel hebben. Maar hij was toevallig, hij speelde altijd half, was hij buiten geplaatst. Dus dat was voor hem wel een ander ding. fluitsignaal komt, uh, hij uh, gaat er uh, vol in. En hij wordt uh, binnen de eerste paar seconden gepoord door zijn tegenstander. En hij draaide zich om, hij denkt, nou dan leg ik hem neer, maar die was al verdwenen. Uh, en toen was de keuze voor hem bepaald. Toen, zei, toen dacht hij bij zichzelf, oké, okay, ik weet het nu. Nu ga ik gitaar spelen. En jaren later zat hij in het stadion bij Ajax. En toen kwam zijn tegenstander het veld op. En dat was Arnold Muren. Dus dat is een prachtig verhaal bij uh, dit liedje van Harry Saxioni. Laten we gaan luisteren. Harry Saxioni na het prachtige verhaal van Ron Pereboom Voller. De speaker trouwens bij de Koninklijke HFC. Ja, klopt. Maar 38 jaar lang werkzaam voor de Telegraaf. En dat is nu afgelopen. Hoe komt dat? Ja, nou ja, er, werd, er is een grote reorganisatie altijd aan de gang eigenlijk. Alleen nu was de redactie ook aan de beurt. Um, maar ja, er was nog een sociaal plan. En uh, uiteindelijk was de keuze niet zo heel moeilijk. Uh, ja, ik, ik uh, vond dat het tijd werd om wat nieuws te gaan doen ook. En uh, ja, wat dat zal worden op de korte termijn weet ik nog niet... maar dat gaat zich vanzelf even aanbieden. Waar ben je goed in? Uh, nou ja, muziek vind ik leuk natuurlijk, dat weet je. Ja. Uh, maar goed, ik, ik ben natuurlijk een, een, een krantenman puur zang. Ik heb 36 jaar van mijn leven op die redactie gewerkt... en. Uh, ja, kranten maken is mijn ding. En ik ben een, uh, wat dat betreft een perfecte eindredacteur, denk ik. En uh, ken het klappen van de zweep en ik kan natuurlijk ook een goed verhaal schrijven. Ja. Al die kranten die huis aan huis komen in ja. de hele regio, die zoeken een, uh, een hoofd. Dus misschien is dat een idee voor je. En anders ja. misschien luistert de Zandvoortse krant mee, daar werken we mee samen. Heel goed. En daar is ook nog wel een plekje, hè? Nou, je weet het nooit. Hey, even over jouw sportcarrière, ja. want uh, je bent dan speaker bij HFC. Ja. Dat doe je eigenlijk foutloos. Dank je wel. Dus moet je verstand hebben van voetballen. Maar ik heb de indruk, en dat heb je me wel eens verteld... dat je niet zo'n geweldige carrière hebt gehad. Nee, mijn sportcarrière dat, uh, beperkte zich tot uh, uh, allereerst handballen op school... en daarna voetballen bij VVA in Amsterdam, want daar ben ik opgegroeid. Staat niet meer, hè? Nee, dat is gefuseerd volgens mij met de Spartaan. En, uh, maar in mijn tijd was het nog gewoon VVA... Ja. En, uh, maar ik was geen uh, topvoetballer hoor. Ik, je ziet, ik ben groot, lang en uh, niet al te snel. Dus uh, dat, uh, dat was geen hele goede match. En uh, uiteindelijk uh, heb ik, uh, ben ik gaan volleyballen. Dat kwam met mijn lengte natuurlijk wel veel beter uit. Dat kon ik dan wel weer redelijk. Maar ja, toen kwam net als bij Hardy Saxioni eigenlijk de muziek om de hoek kijken. En dat vond ik eigenlijk veel leuker. Dus ben ik muziek gaan maken. Maar je zat wel in de selectie van Noord-Holland. Ja, uiteindelijk heb ik dat nog bereikt. En uh, ik, als ik ermee door was gegaan, wie weet. Maar nee, muziek uh, telde voor mij veel meer. In onze uitzending van de Watertorensport doen we iedere week een plaat uh, uh, draaien. Ja. En dan vragen wij... Aan onze gasten een reactie op die plaat. Oh, oké. Okay. En dan, daarna laten we wel weten waarom dat is. Maar hier is die Sven Davies. are in my eyes when I watch TV.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 Disagree without war. Why must those? Sport op ZFM. Met twee gasten. Frank Corpushoek, aanvoerder van Telstar. En Ron Pierenboom-Voller. De speaker van HFC. Beide gek van muziek. We hoorden Sven Davis. Wat vind je? Frank. Nou, ik voel me wel aardig opzommen waar uh, de wereld in is beland, uh, denk ik. Uh, hij begint met een stukje over uh, de televisie. Nou, als je het nieuws kijkt, dan zit daar geen... Uh, vrolijk bericht meer tussen. En, uh, dat is wel een beetje waar we op balans zijn, denk ik. We hebben net een mooi verhaal gehoord over... ZSGO WMS. En hoe mooi het kan zijn. Ja. En dat dit uh, de andere kant is. Ron? Ja, prachtig nummer. En uh, why can't we disagree without war? Dat is wat het uh, precies zegt. Hè? Want daar leven we in momenteel. Uh, het is wat jij ook al zegt. Het, het, het de, de kranten, televisie, het gaat alleen maar over narigheid. En, uh, um, um, gewoon eens een meningsverschil hebben en dat gewoon met elkaar oplossen. Hè? Hoe mooi zou dat kunnen zijn? Maar dat kan bijna niet meer. Lijkt het. Sven Davis, ooit van gehoord hiervoor? Nee. Ja? Nee, ik ook niet. Nou, kijk eens achter de knoppen. Daar zit Charles <laughs> Duif En die zit gewoon te blozen. Ja, ik vind het een beetje te blozen. Nou ja, het is, het is mijn zoontje. Oké. Okay. Okay, <laughs> ja. Hij heet eigenlijk Sven Duif, uh, Net als zijn vader natuurlijk. Alleen die, uh, dat Davis, dat is, uh, daar is voor gekozen omdat uh, hij samen met Michael Garvin... Uh, ook uh, tekstrijver voor George Benson en Jennifer Lopez dit nummer heeft geschreven. Uh, dat is allemaal gekomen doordat hij heeft meegedaan aan Holtska Talent... waar die glans eigenlijk door was... Uh, toen heeft Marco Garvin contact met hem gezocht... en hebben ze samen een liedje geschreven. Uh, uh, uh, Nederland heeft niets meer van hem gehoord... omdat hij veel te zwaar was, evenals uh, jouw collega Jules Paradijs. Uh, Sven heeft ook een uh, gastric bypass operatie ondergaan... inmiddels uh, 23 jaar oud. is 60 kilo afgevallen. is nu een, uh, een magere spriet geworden, om het zo maar eens te zeggen. Uh, hij heeft good looks en uh, we hopen... En, en de stem nog steeds dus, of niet? Ja, ja, echt een geweldige stem. Hij zingt echt van alles. Hij, hij kan zelfs Barry Gibb van, van de Bee Gees imiteren als boet. Uh, uh, heel zuiver. Uh, ja, ik ben trots op hem. Hij speelt vijf instrumenten. Uh, waaronder ook viool, uh, gitaar, uh, keyboards, trompet, saxofoon. Uh, overigens het vioolspel wat je hoorde, dat was uh, Harry... Nee, niet, niet Harry Saxionico. <laughs> nee, uh, er Erno Zola. En dat is een, een, een violist die ook uh, speelt in het, bij Melando in ja. het uh, Metropolis. Management uh, inmiddels uh, uh, Masha Schimsheimer. En ja, we hopen uh, dat nu hij wat slanker is... Uh, dat we minder tegen muren op gaan lopen. Want de afgelopen jaren hebben we van alles geprobeerd... om die jongen in het, in het daglicht te krijgen. Maar ja, dat, uh, ja, heel veel moeite kost dat... om uh, iemand over het voetlicht te krijgen. Een rare wereld, hè? Ja, zeker. Zo'n nummer, dat zou nou gewoon in de top 10 moeten staan. Ja, het prachtig als je het zo hoort. Met ja. deze tekst ook. Ja. Ja. Maar het is een hele, die, die, die hele muziekwereld is ongelooflijk ingewikkeld. Ik heb meer dan twintig jaar over popmuziek geschreven voor de Telegraaf. En uh, ja, het is, je weet soms niet waarom het ene plaatje of de ene artiest... wel bovenaan komt en de andere totaal niet. Ik speel zelf ook. Hè, en uh, in mijn jonge verleden ook geprobeerd, van alles geprobeerd om door te breken. It's all about right time, right moment. Echt. Ja, geluk. Maar vooral natuurlijk ook een goed product. om uh, ja, Want een goed product dat, dat, uh, dat maakt eigenlijk dat, dat, dat je bekend wordt door een liedje. En de artiest die er dan achter hangt, uh, die moet natuurlijk wel goed kunnen zingen. Maar uh, dikwijls is het product belangrijker dan het liedje. Dan, ja. de, dan de artiest. Ja, en, en ja. Dauer, hè Dat denk ik ook. Je moet volhouden. Altijd maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ja. En ja. Wat door die muren voor, heen breken. Wat ja. speel je voor instrumenten? Rondgitaar, heb ik begrepen. Ja, nou, ik spe, ik, in de band waar ik momenteel zit... speel ik bas en ik doe de achtergrondzang. Ja. Ik vraag me af of wij in het verleden wel eens met elkaar gewerkt hebben. Want ik, ik, ja, ik ben van 47. Ik heb de hele poprevolutie van de jaren 60 meegemaakt. Ik speel al 40 jaar met Ruud Janssen. Ik weet niet of je die naam kent. Zeker. Ja. Uh, Alan Clark... Zijn vader, uh, Deen, daar heb ik natuurlijk mee in een band gezeten. Dus ik, ik timmer ook al jaren als drummer, zanger aan de weg. Dus we zijn wat dat betreft... Uh, we zouden, dus we ja, zouden al geen maar tegenkomen. Uh, ja, ja en ja, misschien hebben klopt. we met elkaar ook wel gewerkt in het verleden. Want, uh, you never know. Ja. Oké okay, jongens, dankjewel. We gaan uh, naar Celine Dion. Oh, Celine want Celine dat Dion. heeft ook een reden. Nou ja, wat ik je vertelde, ik, zei, uh, ik heb natuurlijk twintig jaar over popmuziek geschreven. Dus ik heb heel veel artiesten ontmoet. En Celine Dion was er een van... Uh, die heb ik al als heel jonge artiest ooit in het Amerikaan Hotel. Uh, zong zij voor twaalf journalisten de, de, het dak eraf, zeg maar. We waren echt met z'n twaalf in de zaal. Dus ze zong voor ons persoonlijk. Ongelooflijke stem, echt. Uh, en ik heb haar in de loop der jaren meerdere keren ontmoet. En een van de laatste keren was ze in Parijs. En toen was ze echt groot. En uh, we zaten in de hotelkamer. En uh, op een gegeven moment, ik was net begonnen met golfen. En ik zag aan haar dat zij had één gekleurde hand en een witte hand. Dus ik denk, volgens mij golf zei, handschoentje. Dus ik vroeg dat aan haar. En toen vertelde ze inderdaad dat zij net begonnen was met golfen... en helemaal enthousiast was. En uh, overal waar ze naartoe ging, de hele wereld over... nam ze de set mee en stond ze in de hotelkamer te oefenen en te doen. Enzovoort, enzovoort. En toen sloot ze af met de woorden... Uh, ja, ik heb net zelf een baan gekocht en dan laat ik nu een huis opbouwen. Nou, dat is Celine Dion... Wel heel bijzonder dat je, dat je die artiest hebt ontmoet trouwens. En dat geldt ook voor McCartney, las ik in je, ja, je overzet. Ja. En daar zal Roy Jans wel heel erg jaloers op zijn, want dat is bij uitstek natuurlijk een Beatle-fan. Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar we gaan even naar Celine, hè? Gaan we doen. Oké. Okay. The whispers in the morning Of love and sleep and time Zal ik Power of Love, en als we het nou dan toch over voetbal hebben... ik heb haar een keer gezien, live in de uh, Arena in Amsterdam. zonder de rook van Ajax, zeg maar. En uh, ja, geweldig concert met uh, live verbinding met Amerika... waar toen ook de BGS uh, waren en uh, samen met haar uh, immort Immortality uh, zongen. Ja, geweldig. Henny, aan jou weer het woord. Ja, met als gasten vandaag Ron Peerbaum-Voller... en Frank Korpershoek in de Watertoren Sport... Waarin we om dit tijdstip uh, eigenlijk iedere week even kijken naar de Premier League. Hoe are je ervan, jongens? Ja, uiteraard even. De mooiste competities van de wereld, denk ik. Wat is opgevallen deze week? Um, sorry, ik volg het wel, maar niet zo goed. <laughs> Oké, okay, nou, Brian, Brian Tory, yeah. die volgt het helemaal. Yeah. De oud-trainer van Allianz. En die gaat ons vertellen hoe het allemaal gegaan is deze week. Did you see Louis, Brian? Good morning, Goedemorgen, Good morning, Zandvoort. Did I see Louis? He's the best actor from Holland. He was fantastic, Louis, uh, uh, Henny. <laughs> the best He active. comes down from the stand, Henny, for the first time of the season. He makes a complaint and he does enacting that he should have got a, a, a globe for it. And what's more, Henny, the crowd stood up, they applauded. He yeah. became one of them, Henny. Yeah, yeah, yeah. He, he broke the mold. This was probably the best thing he'd done all season. Soccer is team building, and a lot of it people uh, don't think about that, but it's Correct. the most important. When you have a good team, when you are a real team, 11 players together, you win. Correct, and and and it's it, it's team club, you know, uh, personalities, and you know Van Gaal, he may have just planned this. He's he's he's a very clever man, you know, but it worked perfectly. I ask uh, Frank Korpershoek, the, the captain of Telstar, what he thinks about uh, Louis van Gaal. Oh, <laughs> I think he's a phenomenal trainer um, at every club. He's been, um, he did really well, um, but he's uh, a little bit, um, yeah, um, different than all the other trainers sometimes. Why doesn't it work then with Manchester United, with all these top players and Van Gaal? I, I think it will work, but... It's working now, eh? It needs time, I think. Brian, um, is it working now? Um, it's it's it's looking more positive than it is three months ago. It is. It, it's, he has a long way to go. I, I'll always sort of say, Henny, he still hasn't got his full selection. Um, you know, he's got some great results in the last couple of games. The Arsenal result was absolutely fantastic. He's in, still in Europe. He's still in, in the English FA, Cup. Yeah. They play to West Ham. Now, that's a very big game. Uh -huh. um, this weekend, he has a tricky game. He's out to West Brom. West Brom are mid-table a Birmingham side. A good club. You know, if he gets a result there, again, it would be good. Um, if these if these good results maintain, do you think he will stay then in the end of the season? Oh, oh, I I really think that he'll have to, I think that himself personally will walk out, not the club. I think the man just has enough, you know. I think um, he will be he, the new trainer of Ajax. Really? Yeah. Yeah, yeah. oh, that's interesting. Because Frank What's is there, Frank is going to, to England and Fahal is coming back. And I promise you, join. yeah, yeah, yeah. No, that, that would I, I think that would suit the man personally. You know, I I, I don't know. I look at him and and, and I, I I sometimes he just seems that he just has enough, enough. You know. What uh, about the other Dutchies? Uh, Ronald has Ronald has a has a problem in Southampton. They they go through good and bad. You know, they play five games, they win. Now they've lost two games again. His body language wasn't very good at the mm -hmm. side of the pitch this this week. The the the last two, um, who did they lose? But you know, he seems to be. Uh, oh yes, they lost to Bournemouth in in um, mm -hmm. a, a local derby. Uh, his body language just doesn't seem to be there. He goes through periods. Cruz uh, is doing great. Uh, Chelsea, uh, two good results. Big game next Thursday uh, against Paris Saint Germain in the European Champions League. I think he can win it, um, but that's a big game for him. They're now in what, what position? They're in tenth place, I think. Uh, they'll probably end up in the last six, which is excellent result. Yeah, but you uh, but, you, you, yeah. you know also the name of Ibrahimovic, Ibi. I I I, I I've heard of this guy, <laughs> <laughs> this the Swedish king Sultan, but. Um, <laughs> I'll tell you, I, I don't think he's enough. Uh, I, I think Chelsea have too much in the bag. They there's some fantastic players, and they're beginning to play. Chelsea are now beginning to play. Uh, uh, Maybe you're some, right. Um, yeah. Uh, Thank you, Brian. Uh, you, you're welcome, Henny. Anytime. Um, yeah, I'll see you next Friday. Keep in touch and uh, enjoy the weekend's football. Uh, you too. Have fun. Okay. Thanks, bye -bye. Brian. Bye bye. Wait, wait. What day is it? In? Oh. Woke up in my clothes again this morning. I don't know exactly where. De muziek die door jou is uitgekozen. Wat doe je de luisteraars van ZFM aan? Dit <laughs> is ting, dit is geweldig. En wat vind je er geweldig aan? <laughs> nou, uh, kijk, ik vond, in de police vond ik hem echt geweldig hoor. Toen hij solo begon, dit is de eerste solo plaat. Was het ook nog erg goed. Daarna vond ik hem een beetje te soft worden. Maar uh, nee, het is natuurlijk een topartiest. Top je hebt er een verhaal over. Ja, ik, ik heb hem een paar keer ontmoet natuurlijk. Ook in mijn tijd uh, toen ik nog over popmuziek schreef. En een van die keren... Uh, zou ik naar Londen gaan op een maandagmorgen vroeg... en uh, nou, je weet hoe dat werkt, handenvol nog even snel de grijze bak buiten zetten. En ik til hem op met één arm en ik verrek mijn rug op een verschrikkelijke manier. Dus uiteindelijk kom ik uh, bij zijn platenmaatschappij... dat kantoor binnenlopen waar hij uh, achter een uh, bureau zat. Uh, wij zouden eigenlijk bij hem thuis interviewen... maar dat was uh, niet doorgegaan omdat de week daarvoor... De long lead press, zoals we dat noemen, hè, de, de, de gasten van de magazines... hadden daar de kopjes en schoteltjes waar ze net koffie en thee hadden uitgedronken... van Versace, meegenomen. Gejat. <laughs> maar goed, dus hij had gezegd, weet je, we gaan niet meer bij mij thuis zitten. We gaan lekker op kantoor. Dus ik kom krom als een hoepel dat kantoor binnenlopen. Hij zegt, wat heb jij nou? En ik leg hem uit wat er is gebeurd. En toen ging Sting, moet je nagaan, hè, topartiest, uh, uh, ster ging voor mij op de grond liggen en voordoen... welke oefeningen ik moest doen om van die rugpijn af te komen. En daarnaast ging hij achter het bureau zitten... en toen zei hij als een dokter... ik schrijf wel even een bonnetje voor je uit. Zulke verhalen. Ja, leuk. En hielp het? Uh, ik uh, heb die dag nog vreselijk kromp gelopen... en ik ben s'avonds met een telefoonboek onder mijn hoofd... wat hij me had verteld gaan liggen en wat oefeningen gedaan. De volgende ochtend was het iets beter. Oh, dat is mooi toch? Ja. We hadden net Brian aan de telefoon over ja. de Premier League... En jij had daar een mooi verhaal tijdens die plaats van Sting over de trainers. Want je bent zelf trainer. Ja, nee goed, ik, ik vind het mooi om te zien dat uh, trainers ook uh, op die manier positief in het nieuws kunnen komen. Maar vaak, heb je het over Guus, hè? Over Guus hier denk ik, ja. ja. Um, als een trainer in het nieuws komt, is dat vaak op een, op een andere manier dan op deze manier. Uh, vaak zijn zij, uh, worden ze al schuldig aangewezen voor uh, wat mindere resultaten. En dat hebben we natuurlijk ook gezien bij uh, Van Gaal op dit moment, uh, die het zwaar heeft. Ja, ik vind het mooi dat, dat Guus Hiddink juist op een andere manier in het nieuws komt. Uh, Slecht resultaat onder Mourinho uh, bij Chelsea. Misschien een klein detail in speelwijze. Misschien een andere benadering. En zelfs naar dat soort uh, doorgewinterde Vedettes. Die topspelers, uh, Costa. Uh, die dan net even op een andere manier uh, gaan spelen. Of, of zich voelen. En de resultaten worden uh, beter. Chelsea gaat winnen. Diego Costa gaat scoren. Ik vind het leuk voor trainers die uh, um, ja altijd uh, het idee hebben dat ze heel veel, heel veel invloed hebben op een team. Uh, dat dat ook eens een keer op deze manier uh, naar buiten komt. Dat een, dat een trainer zich belangrijk maakt voor een team. Mag ik iets vragen daarover? Ik, dat ligt toch niet zozeer aan de manier van trainen, maar meer aan de manier van omgaan met. Denk je niet dat Guus een type is die die spelers uh, mentaal ook op een andere manier benadert... en daardoor resultaten boekt? Dat, dat weet ik zeker. Ja. Um, ik denk wel dat het met elkaar te maken heeft. Want een, net of een andere manier van spelen... of misschien een andere speler opstellen... kan net even het gevoel versterken voor, voor een spits. Zeker een spits die het belangrijk vindt om doelpunten te maken. Ja, als hij er 1 twee of drie uh, inlegt... dan kan het gevoel ook weer versterkt worden... Uh, waar Guus weer niet mee bezig is. Ik denk wel dat het met elkaar te maken heeft. Maar zeker benadering. Ik denk ook dat de trainers zijn op dat niveau meer people management is dan ja. het neerzetten van pionnen. Um, maar uiteindelijk heeft het allemaal met elkaar te maken. Denken jullie dat Van Gaal, dat hij nu het, het lek eruit heeft? <laughs> dat vraag jij mij. <laughs> nou, dat vind ik heel interessant. Maar uh, ja, ik heb geen flauw idee. Kijk, hij boekt nu resultaten de laatste uh, paar weken. Um, hij had geluk dat hij stelde een hele jonge knul op... Hè? Die, die, en die scoorde ja. in twee wedstrijden... Ja. En daar had hij natuurlijk enorme enorme mazzel mee. En het is, daar hadden we het nu net over. Hè? Dat kan in zo'n team natuurlijk weer iets teweeg brengen. Van, hé, hey, we kunnen het toch wel, weet je. En, en dan wordt er misschien op een andere manier gevoetbald. I don't know, maar of dat nou het lek was? Ik, ik denk dat Van Gaal uh, heel erg volgens eigen wijs en eigen visie uh, werkt. En volgens mij heeft dat tijd nodig. Um, ik, ik geloof wel in dat dat, dat, dat uiteindelijk resultaat gaat opleveren. Alleen heb je die tijd bij dat soort topclubs, uh, weet ik niet. Hij uh, heeft ook die Timothy Fusumenza gebracht, de Haarlemse jongen die hier op het Haarlemtoernooi nog speelde. Ik vind dat zo fantastisch, twee 18-jarige jongens en, en, en opeens lijkt het te draaien. Het, het zijn wel vaak jongens die, uh, um, zoals Van Gaal ook mooi zei, uh, zo hoog in de concentratie zitten. Um, dat ze zo scherp zijn op uh, een balletje wat die ertussenin valt. Dat zag je tegen uh, in, in, in de Europa League, uh, dat die jongen er twee keer bij zat. Ja, dat dus kan net even het verschil zijn voor zo'n team... Um, om dat verschil te maken wat jij net ook al aangeeft. En um. ze brengen een bepaalde frisheid ja. mee ja. ook misschien. Iets uh, eager. Ja. He, ze zijn natuurlijk uh, erg opgebrand om juist goed te presteren, wat jij zegt. Ja. Dus, ja. Het is leuk dat die jongens de kans krijgen. Dat gekke vind ik dus... Als je, even naar Ajax, hè. Ajax A1. Die speelt geweldig ja. in, die, in die Europa League. Die doen het... Echt grandioos. En als je nou kijkt naar die spelers die daarin staan. Kijk, Donnie doet af en toe ook mee. Maar daar lopen spelers. Dan denk je, die moeten gewoon in het eerste. En dat gebeurt dan niet. En uit angst. Ik had van de week een interview met, met Willem van Haligem. Die binnenkort trouwens ook gast is in deze uitzending. En die zegt, ja, het is, het is allemaal op balbezit. Op niet bal kwijtraken. Er wordt niet meer opportunistisch gevoetbald. En ik vind dat hij daar gelijk in heeft. Ik vind het laatste dat hij daar wel een punt heeft. Ik vind wel dat er een heel groot verschil zit tussen jeugdvoetbal en seniorenvoetbal. Um... Ja, maar je ziet het nu bij Manchester United. Ja, woast... tuurlijk heb je ook de goede, de goede uitzonderingen. Maar je hebt ook de, de, de teleurstellingen. Andersson, die nu bij, aan Willem II verhuurd is. Mm -hmm. uh, jarenlang het grootste talent bij Ajax. Uh, in jong Ajax, ook fantastisch. Maar net niet goed genoeg om de stap te maken. Uh, terwijl hij wel zijn kans heeft gekregen in, uh, in het eerst van Ajax... Dus Um, maar wel de ster bij Willem Zee. De he? jongen moeten klaar voor zijn. Um, en Ajax is, is, is natuurlijk wel een slangenkuil wat dat betreft. Uh, je moet er gelijk staan of uh, je moet weer even een stapje terug doen. Ja. Maar over het voetbal gesproken, ja, alles balbezit en dat soort dingen. Ik bedoel, ik heb seizoenskaarten uh, Ajax uh, met mijn zoon. Maar ik zit liever bij de topklassen. Want dat vind ik veel leuker om naar te kijken. Ja, jij zegt het. Ik heb twee kaarten in mijn zak van Ajax. <laughs> ja. Ik ga lekker naar AFC. Nou ja, precies. Want, daar hebben we het nu dan over. Beide, jullie alle twee zijn gek op HFC. Ja. Het is heel raar wat daar gebeurt natuurlijk. Het is opportunistisch voetbal. De lange bal naar voren. Er wordt niet opgebouwd. Maar het heeft wel succes. Nou, ik vind dat wordt kort door de bocht. Uh, het is niet voortdurend lange bal naar voren. Er wordt heus wel eens uh, wel getracht op te bouwen. Alleen, de laatste wedstrijden werden we erg getijsterd door het weer. Waarbij, ja, dat, dat is zo. waarbij het, het, het leuke voetbal bijna niet mogelijk was, hè? Dus ja, ik, ik, maar nee, ik, ik vind, misschien is het wel, kun je wel zeggen dat het opportunistisch is, ja. Maar ik vind dat ontzettend leuk. Er wordt gewoon geknokt en gevoetbald en gedaan en, en weet je, ouderwets bijna zou ik willen zeggen. Ja, en met de nieuwe trainer die eraan komt, wordt het nog ouderwetser en beter. Let op mijn woorden. Okay. Uh, zondag sneek, wat denk je? Uh, winnen. Ja, pas op, hè? want die, die hebben de laatste kans om uit die nacompetitie te, te geraken. Dus die gaan erop, hè? Ik, ja. ik denk dat als je aan het begin van het seizoen kijkt naar de, de wedstrijden... dan is dat heel open, clubs spelen om uh, punten te pakken. Um, en het is heel, uh, heel vrij daarin het spel. En nu kom je in een fase waarin de, de prijzen worden verdeeld. Je geeft natuurlijk al aan dat ze uit de nacompetitie kunnen blijven. Dus teams gaan heel anders tegen je spelen. HFC is nu de te kloppen ploeg. Hè? Uh, ploegen gaan zich misschien wat meer ingraven, gaan meer op resultaat spelen... En um, uiteindelijk zijn die punten zijn heilig. En dat brengt gewoon een heel ander voetbal met zich mee in deze, in deze fase. Dus um, het zal ontzettend lastig worden. Maar ik ga er wel vanuit dat ze gaan winnen. De eerste zeven staan vier punten van elkaar af. Als je verliest, dan ben je opeens drie, drie vier plekken naar beneden. Ja, geweldig toch? Maar nou, WKE weg is, ja. is bijvoorbeeld de AFC is gekukeld. Hè? Die zijn zes punten kwijt, AFC drie punten kwijt. Ja, ik vind dat eh, ongelooflijk jammer dat het zo moet eh, in deze competitie. Het is echt, een eh, competitievervalsing wordt er dan de hele tijd geroepen. Ik vind het echt heel jammer, ja. Ja. Hoe zou je dat kunnen voorkomen? Oeh, ha. ja. Um... Ik vind als je aan een competitie begint, moet je hem afmaken. Maar ja, aan de andere kant is het zo, die jongens weten dat ze failliet zijn... die weten dat het erover is, die speelden niet meer zo goed als ze waren. Ja, terwijl ze afgelopen weekend wel weer gewonnen ja. hebben. Maar ja. Ik weet wel dat op het moment dat um, een aantal jaar geleden... Kon, uh, uit de jubilee kon een club degraderen en uh, Os degradeerde er toen uit. En ik weet wel dat op het moment dat de Os dan financiële problemen zou ondervinden... van het feit dat zij degradeerde, want dat neemt natuurlijk een hoop met zich mee... op het dat je uh, vanuit het betaald voetbal degradeert uh, dat de, de KVB daar uh, voor een bepaalde periode garant voor stond. Um, het zou een oplossing kunnen zijn. Maar um, uiteindelijk maakt dat de clubs natuurlijk ook wat luier. Uh, de KVB lost het wel een jaartje op. Uh, dus ik denk niet dat dat de oplossing is. Uh, maar het is inderdaad wel een dat WK eruit valt. Het scheelt een hoop punten voor HFC en AFC natuurlijk ook. Ja. Uh, dus uiteindelijk um, is het geen goede zaak hoe je dat op gaat lossen. Ja. Ik denk dat het aan de bestuurders is. Ja, uh, Twente. Ja, hetzelfde. Ajax bovenaan. Dat is wel leuk natuurlijk. <laughs> Bij ons dan Fortuna dat. <laughs> Hetzelfde. Ja. Maar ja, die mogen doorgaan, hè? Zover, ja. Tot het eind van het seizoen. Ja, dat ja. hoop ik wel, ja. ja het is natuurlijk heel vervelend. dat hele Limburgse gedoe, dat is... Ongelooflijk. Als ze gefuseerd waren, had je een leuke ploeg gehad. Dan was iedereen bang geweest om naar het zuiden af te reizen. En nu? Het ligt helemaal als loszand. Zonde. Ik ben nog steeds bang om naar het zuiden af te reizen, maar dat komt door de files. <laughs> ja. Vrijdagmiddag. Hé... Hey, Even terug naar, naar HFC, want uh, ja, nog negen wedstrijden. Het is natuurlijk superspannend. VVSB was natuurlijk, ik vind dat de moeilijkste ploeg. Hè. We hebben er ook met drieën van verloren thuis. Ik vind dat heel gevaarlijk nu, nou als ze uit die, uit die beker zijn. Ja, um, dat zie je ook vaak in, in de betaald voetbal natuurlijk. Als clubs zich richt op verschillende competities, dan gaan ze ergens punten laten liggen. Um, ja. Ik weet niet of dat het geval is met VVSB. Uh, het, het zal spannend worden. Ik vind VVSB ook een leuke ploeg. Ik heb ze nu een paar keer zien voetballen Ik heb ze tegen Den Bosch gezien. Deden ze gewoon prima mee. Um, ik heb ze een stukje tegen Utrecht gezien. Nou ja, daar uh, gingen ze voor resultaten. Dat is ontzettend moeilijk. Dus dat is niet echt mee te tellen. Maar. Nee. Um, ik heb de thuiswedstrijd niet gezien van AFC. Het is het, voor mij zijn alle ploegen nu lastig. Zeker de ploegen die bovenaan staan. Uh, iedereen kan nog wat winnen. Nou ja, ik had na de bekerwedstrijd wel even het gevoel... Ik, ik had zo'n idee van, nou, dat is wel een domper voor ze. En dat kan doorwerken in die competitie dan. Hè. Dat, ja. dat gevoel kreeg ik erbij. Nou, zijn jullie het met me eens dat het een van de gevaarlijkste ploegen is? Ja, dat denk ik wel. Het ja. ja. is de laatste nederlaag, geloof ik, als ik het me goed herinner. Tegen hun thuis. Ja, precies. Van ons bedoel je? Ja? Ja, van, ja. van, ja, ja, van ons. Ja, van ons. Ja, is van ons. Nou, ja. ons <laughs> uiteindelijk, ja. <laughs> dat hebben ze bij eigenlijk natuurlijk ook, hè? Wij zijn Ajax. Wij zijn ook AFC natuurlijk. Ja. Wie wordt de kampioen? Ja. Ik kan niets anders zeggen dan AFC natuurlijk. Dank. AFC. Het zou ongelooflijk lastig worden, maar. Ja. Jullie weten dat ik het na drie wedstrijden riep, hè? Dat iedereen liep uit te lachen. Het zou geweldig zijn. En ik blijf erbij. Heel goed. Muziek. Dank Hey, dit is de keuze van onze uh, gast Frank. Martin Solvay met uh, Rocking Music. Presenteerd door Henny Rukert. Rocking music hoorden we van Martin Solvey. We hebben aan de telefoon Mo. Jullie kennen misschien het verhaal. Mo en Alla zijn twee Syrische jongens, Syrische vluchtelingen die hier in Zandvoort hebben gezeten, toen opeens naar loon op zand moesten. En die staan nu op het punt om een hele goede promotie te maken naar een uh, plaats waar ze alles hebben wat ze willen hebben. Dat zijn topsporters. Mo, how are you? Hallo, fine. Dank je. Did you hear news today? No, not yet. Okay, that's maybe because it's snowing here in Zandvoort. Snowing? It's snowing. Can you believe it? No. Yeah. <laughs> But how is everything? How is your condition? You had your first game, your first wedstrijd. Uh, we train with the group uh, in Tilburg Two uh -huh. times in a week. In uh, running track. So sometimes we do a uh, uh, first run and... But it's two time in one week. It's uh, it's not too much. Uh -huh. Well, I know that in a very short time you will be able to train every day, you and Ala, It will be very, very nice. And I think you get the news today. I hope so, because every time I'm still thinking about that. Uh-huh. And the Olympics are coming. And Rio. Uh-huh. That you yeah, will that that you will not uh, uh, succeed in, in Rio, but four years later you're by you're there. Eh? Yeah, but yesterday I saw a photo about the newspaper. Uh, they're gonna to create uh, a refugees Olympic athlete for Rio. Uh -huh. Special special team. So I hope to be in that team. Also wonderful. Yeah. That will be great. Yeah. Then it's very I good that the good news is coming. Yeah, I hope so. Okay, you will be very close to Zandvoort. That is wonderful. With everything available, eh? Cycle, track, everything. Yeah, very good news. So, we count on you for Holland to Rio. Yeah. <laughs> And we're very happy that we're going to see you very soon again. Yeah, me too. Say hello to Allah. Thank you. Ciao. Zo, zo. Dit was Mo, een van die twee jongens die, dus in Zandvoort gezeten hebben. en gevlucht waren uit Syrië. En uh, die moesten opeens naar Loon op Zand. want zijn broertje Alla is 16 en die moest daar naar school, komt daar aan. Zijn de scholen op uh, carnavalvakantie twee weken. Dus dat was helemaal niet nodig. Maar sinds die tijd heeft hij niet meer kunnen trainen. Hij heeft wel een wedstrijd gelopen. daar werd hij negende. Maar hij is uh, atleet? Ja, Hij is uh, Arabisch kampioen. Hij is Syrisch kampioen. Hij is geweldig goed. Maar zijn broertje, die van 16, die is bij Jos Kras aan het zwemmen geweest in Haarlem. En die zwom over de 100 vrij 55 seconden. En alleen Pieter van de Hogeband is sneller geweest in Nederland. Moet je nagaan. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus deze jongens hebben beide de mogelijkheid om uh, heel goed te worden. Maar ze willen trainen. En in Loon op Zand kunnen ze maar twee keer in de week trainen. Maar heel, heel binnenkort, waarschijnlijk vandaag horen ze het nieuws... dat ze naar een plek hier in de buurt gaan... waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Wat zullen ze gelukkig zijn? En wat zullen we nog veel van ze horen? Hoop het. Yeah. Mooi. Oké, okay, jongens. Het is bijna weekend. Wat ga jij doen, Ron? Wat ga ik doen? Uh, ik ben nog bezig met een verhaaltje aan het schrijven. En, uh, nou, een beetje freewheeler eigenlijk. Je gaat niet, gaat niet naar Sneek? Ik ga niet naar Sneek, uh -huh. nee. Jij gaat vanavond op de bank zitten. Nou, ik ga in ieder geval op de tribune zitten. Oh, je mag dan niet op de bank als je geblesseerd bent? Nee, nee, nee, nee, dat is uh, gereserveerd voor de spelers. Uh -huh. ga lekker op de tribune zitten en uh, mijn teamgenoten toejuichen... Uh, op naar de overwinning. Ja, want je. Thuis. Daar ben je van overtuigd, hè? Daar ben ik heilig van overtuigd. Zit in een flow? Ja, dat, uh, dat hoop ik wel. Ja, goed, we hebben wel uh, lastige wedstrijden gehad. Uh, Sparta, Eindhoven. Uh, topploeg uit onze competitie. Maar VV uh, gaat eraan, zoals ze dat zeggen. En dan morgen met de B1 weer op pad. Ja, tegen? Thuis tegen parcaties. Jullie hebben daar ook nog kansen op hele mooie dingen, hè? Halffinale beker. Dat, is, uh, uh, ja, dat blijft iets bijzonders. Ja. Uh, Vorig jaar de finale gehaald. Helaas verloren, maar uh, dit jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. En in, uh, in de competitie staan we nog op een na-competitieplek. Uh, dat is wel ons doel om te promoveren. Bij HFC zijn de b junioren altijd erg sterk. Wat kan er door naar het eerste, naar de selectie? Direct al. Van de b junioren. Maar goed, ik uh, ga daar geen namen over. Nee, uh, nee maar 1, 2, 3, uh, wat denk je? Als een betaald voetbalclub ze niet op komt halen, dan uh, heb ik er twee klaar staan. Nou, dat is goed nieuws. <laughs> dat is heel goed nieuws. En er komt er altijd nog eentje uh, uh, tussendoor waaien. Maar ik heb er in ieder geval twee klaar staan. Ja. Ben je bang dat ze worden weggehaald? Ik ga ze de namen ook niet noemen, maar ze zijn erg goed. Het is uh, ja, bang niet, want ik, ik vind het wel iets moois als een betaald voetbalclub. Uh, om de hoek om te kijken voor dat soort jongens. En uh, ik vind het ook een compliment voor de club zelf... als uh, dat soort jongens in de belangstelling staan. Dus bang ben ik niet. Um, maar ik hoop natuurlijk wel dat ze voor HFC behouden blijven. Uit de A-junioren, wat komt daardoor? Oh. De A-junioren, ja... Ik, ik denk dat er ook wel één of twee klaar staan. Ik weet niet of ze er direct zullen staan. Geef ze heel even de tijd. Maar... Um, het zegt genoeg dat je op tweede divisieniveau uh, meedoet voor de, voor de titel. Een periode hebt gewonnen. En um, gewoon een hele goede ploeg hebt. Dus, uh, ik wacht ik dat er ook wel één of twee tussen zitten die, uh, die de aansluiting gaan vinden. Het is trouwens ongelooflijk hoe dat uh, A-junioren team de laatste jaren omhoog gegaan is. Hè? Ja, Gertjan doet het fantastisch. Hij ja. um, heeft gewoon een hele goede groep elk jaar bij elkaar beter te verzamelen. En... Um, ja, op, op verschillende manieren gepromoveerd. Hij is uh, een jaar oppermachtig geweest en uh, lachend kampioen geworden. Maar hij is ook een jaar uh, vanuit kansloze positie uh, in de na-competitie uh, gepromoveerd. Dus dat is uh, fantastisch werk. Gaat dit jaar weer goed, hè? en gaat dat weer goed afsluiten. Ja. gert -Jan praat je over, dat is Gertjan Tameres. Om even terug te gaan naar de wedstrijd van de afgelopen zondag. Ik vond hem veruit de beste van het veld. Ja, je hebt hem niet gezien. Ik heb hem niet gezien. Maar nee, Ron wel. Dus, uh, ja, nee, uh, dat ben ik met je eens. Het ja. is echt... Uh, is maar weet je, de rust die hij heeft en die velen ontbeert. Maar goed, dat is ook ervaring natuurlijk. Ja, ja dat is geweldig. Ja. Hij, als je hem een, een bal aanspeelt, hij heeft hem, houdt hem vast en hij paast hem altijd goed af. Dat is geweldig. Hij gaat volgend jaar de TC1-opleiding doen. Dus daar okay. komt een, uh, een groot trainer voor het Nederlandse voetbal bij. Hè? Laten we het hopen. Ja, absoluut. Ik ben van overtuigd. Nee, geweldig. Hartstikke leuk, ja. En ik ben blij overigens als ik hoor dat er zoveel jongens klaarstaan. Want voorlopig hoor ik nog maar weinig versterkingen voor het volgende seizoen. Nou, maar deze jongens. Ja. Die twee van de B en die twee van de A. Reken maar op ze. Oké. Okay. Ja. dat nou, zou mooi zijn. En hey, jij je hebt een eigen nummer meegebracht. Ja, ik eh, maak nog steeds actief muziek ook natuurlijk. En ik zit in een band en dat is een... Een leuke, het is een beetje, er is een Finse versie van die band en een Nederlandse versie. En ik zit in de Nederlandse versie. Met je Finse is niet zo goed. Nou, mijn <laughs> Finse is niet zo goed. Bovendien speelt zich dat af in Lapland in de winter. Nou, daar ben ik een keer geweest. Daar wil je echt niet heel lang zijn. Nee. Min dertig. En uh, nee, prachtig overigens. Daar. Schitterend. Maar um, nee, en uh, de, de zanger, gitarist die alle liedjes schrijft, René Keuler, is uh, onze bezielende bandleider en... Voor eind vorig jaar hebben we vier nummers opgenomen. Uh, en dit was het singeltje: Let Me Be Your Friend. We laten hem lekker even op de achtergrond meelopen. We geven Henny Ruckert de gelegenheid om afscheid te nemen van zijn gasten van vandaag. Ja, maar eerst moet Frank nog even zeggen hoe hij dit nummer van Rom vond. Buiten het nummer ongeveer, vind ik het gewoon uh, mooi om te zien dat iemand zoveel passie heeft voor, uh, voor iets. En zijn ding is dan muziek, mijn ding is voetbal. En dat je uh, dat je hele leven vol kan houden om iets te doen wat je leuk vindt. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Leven, je, ja, heel belangrijk. wat ik je, ik wat ook, je ja. fantastisch leuk vindt. Uh, Weet ja. je wat erg is, Frank? Er zitten nu twee uur de Watertoren Sport te doen. We hebben ontzettend veel behandeld. Mm -hmm. Maar we zijn één heel belangrijk ding vergeten. En daarom moet je binnenkort terugkomen. Dat mm -hmm. is je een... nieuwe bedrijf dat je gisteren hebt opgericht. Ja, dat klopt inderdaad. Um, ik heb zelf heel veel ervaring uh, de laatste jaren gehad met, uh, met voeding. En uh, de voordelen die het met zich meebrengt. En uh, daar heb ik een studie voor gevolgd. Dat ben ik nog steeds aan het volgen. En uh, ja, ik wil uh, ook uh, kinderen en uh, jonge volwassenen enthousiasmeren en informeren over de voordelen van voeding. Ik denk dat er heel veel winst in te behalen valt. Er is ook uh, in het clubhuis bij HFC veel aan te doen. Petten, die bitterballen, die kunnen best vervangen worden, hoor. niet? Uh, ja. ja, Wilfried Genees daar ooit een keer mee gestart bij Voetbal Inside met, uh, met de kantines. Uh -huh. nou, ik, ik denk dat de kennis uh, uh, tekort schiet uh, vanaf uh, de basisschool het is een beetje die Jamie Oliver is dat op een gegeven moment toch ook gaan doen op ja, de Engelse scholen. Ja, klopt en inderdaad. Het is ontzettend belangrijk, hè? Ja. Daar, daar heeft uh, Frank absoluut gelijk in. Just Jij uh, moet ook terugkomen, dus ik denk dat we dit wel ja. een aantal weken maar een keer moeten herhalen. Ja, graag. Ja, graag. Lijkt leuk. goed. Lijkt van. me heel erg leuk, want ik nee, heb je... bijna een hele uur gemist, dus uh, nee. Ja, maar die sneeuw. Ja, lekker ja. ja. En het sneeuwt nog steeds. Ja. Heel veel succes met je club vanavond. Ik, ik hoop dat jullie het weer winnen. Ik wil nog heel even aandacht vragen voor de wedstrijd volgende week tegen Jong-PSV. Want om half zes speel ik met mijn onder 10-1 een, een voorwedstrijd tegen OG. We mogen een half uur voetballen in het stadion. 11 tegen 11 op het grote veld. Dus mensen, als jullie volgende week van plan zijn... en vanavond van plan zijn, maar volgende week van plan zijn... om naar Telstar te gaan kijken. Interessante wedstrijd tegen PSV. Maar kom om half zes, want dan zie je de toekomst van het Nederlandse voetbal. Dankjewel, Ennie. En dit is Muscher.